Het wordt vanavond geleidelijk overal droog. In het noordoosten liggen de minima vannacht rond min 4 graden. Op andere plaatsen rond het vriespunt morgen wordt het met een stevige oostenwind ook kouder. Het wordt overdag min 2 tot plus 3. De zon schijnt wel geregeld. Donderdag weinig veranderingen. Vanaf vrijdag wordt het weer minder koud. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 op een Gangnam Star, Gangnam Star. Naaien is taai, saai, onhuman, zo'n vrouwje. Koffie een de rusten, een karakter, een vrouwje. 's Nachts, als ik in Gangnam Style Ja, dat is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 One, two... you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 Bam. Easy. Can't stand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 Zie je niet aan?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 Be working